Eerst een klomp met het NOS journaal. Bij de bommaanslagen in het zuiden van Thailand zijn vier Nederlanders gewond geraakt, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn drie vrouwen van 49, 23 en 18 en een man van 72. De vrouwen liggen nog in het ziekenhuis, twee van hen zijn zwaar gewond. Bij 14 explosies in verschillende Thaise badplaatsen kwamen gisteravond en nacht zeker vier mensen om en raakten tientallen mensen gewond. In Heerenveen denken enkele mensen de drie voortvluchtige leden van de Duitse terreurgroep RAF te hebben gezien. De drie pleegden de laatste jaren, vermoedelijk vanuit Nederland, gewelddadige overvallen op supermarkten en geldtransporten in Duitsland. Getuigen zeggen dat ze het trio hebben gezien in het centrum van Heerenveen en op een parkeerplaats langs de A32. Bij een aanrijding op de A73 bij het Limburgse Venray zijn zes mensen gewond geraakt, onder wie vier kinderen... Een personenauto met de slachtoffers reed achterop een vrachtwagen. Volgens de politie is de ravage groot. De Rijkswaterstaat verwacht dat de snelweg pas weer naar kwart over één open gaat. Het verkeer wordt omgeleid. Op het strand van Cannes in Frankrijk is het voortaan verboden om een burkini te dragen. De burgemeester vindt de zwemkleding die het hele lichaam bedekt een symbool van islamitisch extremisme. Volgens hem is dat een risico voor de openbare orde, omdat Frankrijk het doelwit is van terroristische aanslagen. Vrouwen die toch een borkini dragen, kunnen een boete krijgen van 38 euro. Moslimorganisaties roepen mensen die een boete krijgen op om in beroep te gaan. De Nederlandse economie groeit gestaag door. Volgens het CBS was de groei het afgelopen kwartaal 0,6% ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is iets meer dan economen hadden verwacht. Nederlanders geven opnieuw meer uit, vooral in de horeca- en kledingwinkels. Ook de werkloosheid daalde licht. Het weer de komende uren klaart het vanuit het westen langzaam op. De zon schijnt af en toe en het wordt tussen de 20 en 24 graden. In het weekend is het licht wisselvallig bij een graad of 21. Dit was het en... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is alleen de Geest van de AWD. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Eembrugge, 5 kilometer. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Amstelveen. De rechte rijstrook is dicht, de file daarachter 7 kilometer. En op de A10, de ring van Amsterdam, is ook een ongeluk gebeurd... zojuist bij knooppunt Amstel. Daar zijn zelfs twee rijstroken dicht, de file is 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Midnight girls, she them it girls, but the bang.